De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die op Schiphol is gevonden... is een Duitse bom van 500 kilo. De explosieve opruimingsdienst wil hem zo snel mogelijk verwijderen. De bom ligt in het grondwater en dat maakt het lastig om hem te ontmantelen. De bom wordt naar een andere plek gebracht...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 Bij Diergaarde Blijdorp verliezen 40 van de 190 vaste medewerkers hun baan. De dierentuin krijgt fors minder subsidie van de gemeente Rotterdam. Rotterdam brengt in vier jaar tijd de subsidie terug van 4,5 miljoen naar 800.000 euro. Er komt een sociaal plan voor de ontslagen werknemers. Blijdorp is niet van plan te snijden in de fokprogramma's voor bedreigde diersoorten en de steun aan natuurbehoudsprojecten. Wetenschappelijk onderzoek gaat door zolang daar geld voor is. De Rotterdamse dierentuin gaat de komende tijd meer energie steken in fondsenwerving en sponsoring.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 omdat doordat er geen marktwerking is, er geen uh, goede prijzen tot stand komen, die worden uh, opgedreven. Dat blijkt ook nu weer uit dat uh, rapport. En aan het eind uh, van de lijn betaalt de, de gast in ons geval de consument een te hoge prijs. Het is niet bekend of de Nederlandse mededingingsautoriteit de zaak in behandeling neemt.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Verkeer in de regio Eindhoven met bestemming Antwerpen... kan beter omrijden via Breda. Want in België op de A21 is een ongeluk gebeurd. Er is nog veel vertraging. Op de ring Amsterdam, de A10 West, richting Zaanstad... 2 kilometer bij de afwit-Westpoort. A16 in de richting Rotterdam, bij Randweg Dordrecht, 3 kilometer. Het heeft te maken met een spoedreparatie. De rechterreis ook is daar afgesloten. Daar staat het ook vast op de A17. Daar staat 2 kilometer voor in Het Klaverpolder. Op de A19 richting Rotterdam. Door werkzaamheden 2 kilometer bij de afwit oud Beierland En door een ongeluk viel op de A50 vanuit Oost richting Arnhem. Daar staat tussen de knooppunten Ewijk en Valburg 5 kilometer. Bij knooppunt Valburg is de rechterrijstok afgesloten. Ziggo Zakelijk introduceert Office Plus. Het alles in één pakket voor ondernemers. Tot wel 10 telefoonnummers, televisie...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 Romeo en Julia van Scapino Ballet. Ongewoon fascinerend. Binnenkort in de Rotterdamse Schouwburg en 30 andere theaters. John Hyatt. De beste songs van deze legendarische singer-songwriter. Nu verzameld op een 3-CD-box. So John Hyatt. Collected. 3-CD's.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ik vind dat er heel veel ophef over die uh, uitlatingen is gekomen. En dat dat vooral te begrijpen is als je maar op fladden van een discussie reageert. En uh, dan hoop ik dat in ieder geval die ophef een goede mogelijkheid biedt... om er met elkaar eens wat uh, grondiger over te debatteren. Ja, er is commotie ontstaan nadat SGP-leider Kees van der Staaij zijn abortusstandpunt toelicht. En daarbij inging op de vraag hoe vaak verkrachte vrouwen zwanger worden. Hij wordt nu zelfs beveiligd. Zometeen gaan we debatteren over de zorg. Gaan we het ook even daarover hebben. Onder andere met Fleur Agema van de PVV en Linda Voortman van GroenLinks. Mevrouw Agema, uw partijleider Geert Wilders, die leeft al jaren onder beveiliging. Kees van der Staaij ja. wordt nu even kortstondig beveiligd. Wordt u ook beveiligd? Um, over beveiliging zeg ik uh, nooit iets. Maar um, ja, dat de heer Van der Staaij om zijn standpunt, uh, zoals Geert Wilders dat ook meemaakt, vanwege onze standpunten, uh, wordt beveiligd, dat is uh, natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Wat je ook van dit standpunt vindt. Ja. En hoe is dat bij GroenLinks, mevrouw Voortman? Wordt daar ook wel eens uh, tijdelijk iemand beveiligd vanwege standpunten? Komt het wel eens voor? Nou ja, ik kan zelf in ieder geval nog uh, vrij over straat. En daar heb ik veel geluk mee als ik uh, de situatie van collega's van mij zie. Ja, want dat is heel vervelend als dat anders is. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Vannacht is de orkaan Isaac in de Verenigde Staten aan land gekomen... in de buurt van New orleans Weerman Reinier van den Berg, goedemiddag. Goedemiddag. Wel eens een orkaan meegemaakt? <laughs> Geen uh, orkaan tot dusver, maar wel tornado's. Ik ga regelmatig naar de midwest van de VS om tornado's te zien. Dit staat hoog op mijn verlanglijstje... om een keer een orkaan van dichtbij mee te maken... vanuit wetenschappelijk oogpunt te onderzoeken. Verlanglijstje? Ja, er staan bij andere mensen andere dingen op, denk ik. Hè? Oh, ik heb ook wel andere verlanglijstjes. Maar als het om een beroepsmatig verlanglijstje gaat... dan is het denk ik wel om een keer in het oog van een orkaan te kunnen kijken. Dan staat hij hoog. Journalist Kirsten Verdel, vier jaar geleden actief in de campagne voor Obama. Precies in dat gebied is uh, de conferentie aan de gang... waar Mitt Romney nu officieel tot uitdaging van Obama is uitgeroepen. Uh, ben je blij eigenlijk met die, met die verkiezing van Romney tot tegenkandidaat van Obama? Nou, op dit moment lijkt helemaal niemand blij te zijn met zijn uitverkiezing. Want zelfs de eigen Republikeinse achterban is zo chagrijnig over hem... dat. Zijn vrouw gisteravond in feite werd ingevlogen om te speechen... om nog te vertellen hoe verschrikkelijk warme en lieve man hij wel niet is. Maar dan zou het misschien een makkelijke tegenstander kunnen zijn voor Obama. Nou, dat denk ik wel, ja. ja dus dat in die zin toch misschien blijdschap bij de ja, Democraten? In, vooral opluchtingen bij de Democraten, denk ik. We gaan zometeen ook praten met Ibrahim Hematnia. Hij gaat met een waterfiets over de oceaan uh, fietsen. En hoe hij dat gaat doen, dat vertelt hij ons strak. En wie in Den Bosch en de omstreken woont, die kan binnenkort lang zoeken... als hij zijn kind naar een katholieke basisschool wil sturen. Erik Borgman, wat is daar aan de hand? Ja, een, een grote stichting voor katholiek onderwijs heeft besloten... dat ze de katholieke grondslag uithaan, uit hun uh, statuten... Uh, haalt. En dat zijn meteen geloof ik 25 scholen of zoiets dergelijks ja. die dan uh, die grondslag verliezen. Nou, wat jij daarvan vindt, dat horen wij later. En de dichter bij de dag is vandaag Vrouwtje van der Ploeg. Haar gedicht over de uitzending hoort u tegen drieën. U kunt reageren, ga dan naar de website dit is de dag. nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. -D -D. Ja, laten we eerst maar eens gaan praten over de orkaan Renier van der Berg. We hebben de afgelopen dagen gezien hoe die zo langzamerhand zo richting de kust van de Verenigde Staten ging. Hij hey, is daar nu aan land, hè? Ja, hij ligt op de kustlijn, ten zuidwesten van de stad New Orleans. Behoorlijk stuk ten zuidwesten overigens, hoor. Zo'n 80 kilometer moet je toch wel aan denken. Maar goed, hij ligt dichtbij genoeg om nu al een heleboel ellende te veroorzaken... in de vorm van wateroverlast en overstromingen. Ja, want als je dan naar beelden kijkt... wat zie je dan van die zwiepende bomen en heel veel regen? <hums> vooral het laatste, ja, zwiepende bomen ook, maar vooral heel veel regen. En dat is nou het grote probleem van Isaac in vergelijking met Katrina. Katrina was een categorie 4 tot 5 orkaan. Met gigantisch veel wind. Uh, Isaac is wat dat betreft veel zwakker en is een officiële categorie 1 orkaan. Maar trekt ontzettend langzaam en heeft alle tijd om gedurende 36 uur een gigantische hoeveelheid regenwater neer te laten in dat moerassige gebied van de staat Louisiana ja. en ook de omgeving, het stroomgebied Mississippi. Ja, en dan gaat dat water dat gaat stijgen? Enorm ja. En dan is natuurlijk de vraag, hoe is het daar nu, zeven jaar later, met de kustwering? Ja, inderdaad. En met name ook al het water wat vanaf het land nu komt. Uh, dat ligt ook ten noorden van de stad New Orleans zelf nog. Nou, rondom de stad zelf hebben ze ontzettend veel verbeterd sinds de komst van Katrina. Het uh, heeft investeringen gekost van 14 miljard uh, dollar. Uh, wat dat betreft ligt New Orleans nu een stuk beter en droger. Maar het gebied ten oosten van de rivier de Mississippi, dat is niet aangepakt En daar is nu tenminste op één plaats een dijk doorgebroken. Of in ieder geval stroomt het water er overheen. Er zijn uh, veel mensen inmiddels geëvacueerd in een natuurgebied waar weinig mensen wonen overigens. Maar de mensen die nog wel in de buurt van het huis zijn, ja, die hebben te kampen met twee tot vier meter water in de woning. Zo, dat is een heleboel. Kirsten Verdel, jij bent in New Orleans geweest. Je hebt die zeewering gezien. Ja. Wat zag je? Hoe zag het eruit? Nou, ik vond het redelijk bizar. Ik was er drie, drie jaar geleden voor het laatst. Um, er is daarna niet veel meer veranderd aan die uh, specifieke zeewering. Je loopt over een grasveldje en dan staat er een muurtje voor je van ongeveer 30 centimeter dik, anderhalve meter hoog. Dan loopt het grasveldje nog een klein stukje door en daar is het water. En dat zit. Ja, dat zit. En op andere punten is de zeewering wel sterker, maar er is veel kritiek. Want. Um, nou, bijvoorbeeld, de, de zeewering daar moet de ergst mogelijke storm in de komende 100 jaar kunnen weerstaan. Dat zijn de eisen waar de nieuwe zeewering aan voldoet. Nou, in Nederland is die eis dat de zeewering de ergste storm in de komende 10.000 jaar moet kunnen doorstaan. Hm. Dus er wordt daar gezegd, van, ja, de eisen zijn nog steeds niet streng genoeg. Nee, En dan is de vraag hier, uh, krijgen ze daar dan ook in de stad last van? Want dat was natuurlijk zeven jaar geleden bij Katrina het grote punt, dat die stad ja. onderliep. Ja, ja, dat was zeker een groot punt. Nou, Op zich uh, lijkt het gevaar nog niet helemaal geweken te zijn. Zeker niet omdat het allemaal zo lang gaat duren. Maar de stad zelf lijkt niet het allergrootste risicogebied te zijn. Als wel de gebieden. Het is natuurlijk een ontzettend uitgestrekt gebied hè, waar we het over hebben. En het uh, beschermen van zo'n uh, zo oppervlakte is wel wat anders dan waar wij in Nederland mee te maken hebben. Al is het inderdaad cru om te zien dat men daar spreekt over eens in de honderd jaar. En bij ons in eens, uh, eens in de tienduizend jaar. Maar het is wel een heel groot gebied, laaglegen gebied. En uh, ja, het probleem zal denk ik misschien niet voor de stad zelf, als wel uh, gemeenschappen en dorpen in de wijde omgeving gaan komen. Ja. Is er überhaupt iets aan bescherming te doen dan als het om zo'n groot gebied gaat? Of, of is dat gewoon een kwestie van dan toch maar afwachten als het weer zover is? Ja goed, je kunt, je kunt natuurlijk wel alle zwakke plekken aanpakken. En uh, ik denk dat men daar een redelijke start mee gemaakt heeft. Maar het zal inderdaad nog niet te vergelijken zijn met wat wij voorstaan onder veiligheid tegen noodweer en uh, tegen uh, wateroverlast. Dus wat dat betreft is er nog een lange weg te gaan, maar vergis je niet. Die kustlijn van Amerika, de lengte van de Zuidkust en de Oostkust samen, het is natuurlijk duizenden en duizenden kilometers. En overal kan in deze tijd van het jaar zo'n orkaan opduiken met alle gevolgen. Van en wij kennen dat helemaal niet. Wij kennen niet eens orkanen van die kracht die daar nu, uh, zoals Isaac, aan land komen. Goed, wij gaan zo meteen verder praten. Het is uh, 13 over 2. Twee F-16 toestellen begeleiden op dit moment een passagierstoestel naar Schiphol. Het vliegtuig dat begeleid wordt is opgestegen in Malaga en er zijn onbevestigde berichten dat er sprake zou zijn van een kaping op Schiphol, zijn hulpdiensten paraat. En het vliegtuig is van de Spaanse maatschappij Welling. Tot zover luistert naar Dit is de Dag. Ik zei net tegen u dat u om drie uur naar ons gedicht kon gaan luisteren. Dat is niet zo. Dat is om half vier. Ik vertel u nog even wie hier aan tafel zitten. Linda Voortman en Fleur Agema. Met hen ga ik zo meteen debatteren over de zorg. Natuurlijk in aanleiding van de verkiezingen. Met Renier van den Berg praat ik op dit moment over de storm Isaac, over de orkaan Isaac. En ook met Kirsten Verdel. Erik Borgman. Met hem praten we over katholiek onderwijs. En straks komt ook nog Ebrahim Nania. En hij gaat fietsen over de oceaan. Uh, ja, Renier uh, had het over Isaac. En je zei nou, ik denk dat New orleans waarschijnlijk wel de dans ontspringt, de rest van het gebied. Dat is lastig te zeggen. Als we nou bijvoorbeeld de Verenigde Staten vergelijken met Nederland, als het gaat om kustverdediging, van, komen wij er dan beter uit? Ja, wij komen er veel beter uit. Uh, we hebben de boel wat dat betreft goed op orde. Uh, dat is een geruststellende gedachte. We gaan inderdaad uit van een herhalingstijd van eens in de 10.000 jaar. Daar uh, zijn we het over eens geworden na 1953. Uh, er wordt de afgelopen jaren is er weer hard gebouwd aan de kust... om de deltahoogte op uh, toekomstige hoogte te krijgen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de voortschrijdende klimaatverandering... die veel sneller gaat dan we vijf tot tien jaar geleden gedacht hadden. Klimaatverandering neemt niet alleen extremer weer met zich mee en het zeer snel smelten van de poolkappen, zoals we elke dag kunnen zien, maar zal er ook toe bijdragen dat de zeespiegel wereldwijd deze komende 100 jaar steeds sneller gaat stijgen. En dat is een groot gevaar. Ja, en dat betekent dus dat we heel hard moeten gaan bouwen in Nederland, neem ik aan. Exact, exact. Maar daar is men al aan begonnen. En uh, in uh, de grondbeginselen van de hernieuwde, of uh, de versterking van de deltawerken, ging men uit naar, ik meen, van een zeespiegelstijging in de komende 100 jaar van 1,4 meter. 4. En dat is toch wel behoorlijk veel. Je zou kunnen zeggen dat is het meest sombere scenario. Aan de andere kant, als je nu ziet hoe snel het smelten van de uh, Noordpool gaat... en daarmee ook Groenland, dan is het toch nog niet eens zeker... of het zeewater wereldwijd over 100 jaar op 1,40 meter hoger staat. Of misschien zelfs nog meer dan dat. Ja, dus ja. het is alle hens aan dek en de boel ontzettend goed wetenschappelijk blijven volgen. Ja, nou is er een campagne op het moment, want er zijn binnenkort verkiezingen. Ik heb eigenlijk nog niks gehoord hierover. Jij? Ja, tot mijn stomme verbazing hoor ik het alleen maar gaan... over, uh, over hoe we de, waar we de miljarden vandaan gaan halen om te bezuinigen. En dat snap ik ook wel dat het een belangrijk punt is. Maar een zeer belangrijk punt zal ook zijn... hoe we omgaan met het veranderende klimaat. En dat we ja. uh, ook geld gaan uittrekken en investeren in nieuwe technologieën... die tegelijkertijd de economie wellicht een boost kunnen geven. Er wordt ook wel gezegd... cleantech kan de economie van de toekomst fuelen. Oftewel de brandstof zijn van de toekomstige economie. Maar daar wordt veel te weinig over gediscussieerd in Nederland... en trouwens ook in andere landen ja. van de wereld. Ah, ik zit in, Links van mij heb ik een trappelende politica. <lacht> Lien bij Voortman, u, u, klikt u heftig mee. Ja, dat, dat klopt. Ik uh, ben niet een uh, groot inhoudelijk expert op dit specifieke uh, onderwerp. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we veel meer oog krijgen... voor klimaatverandering uh, en voor bijvoorbeeld het broeikas -effect. En dat we nu echt die omslag gaan, uh, gaan maken naar een groene economie. En ja, wat meneer Van den Berg net zei, daar kan ik het alleen maar van harte minst. Ja, Oké, okay. nou. Nou, meneer Van den Berg in ieder geval één medestander. Uh, Straks <laughs> gaan we nog eens even hebben over uh, de politieke implicaties van Isaac... met uh, Kirsten Verdel en ook over gewoon die Republikeinse Conventie. Maar eerst gaan we dus verder praten over de zorg. En dat doe ik met Fleur Agema van de PVV en met Linda Voortman uh, van GroenLinks. Eerst even over gisteren. Gisteren viel uh, nou, half politiek en niet politiek Nederland... over een uitspraak van SGPR SGP'er van der Staai. over de abortuswetgeving in Nederland... En toen rees toch wel de vraag, is het onderwijs, onderwerp abortus nog wel, is het nog wel mogelijk om daar normaal een discussie over te voeren? Wat dacht u, mevrouw Agema, toen u dat allemaal zo hoorde gisteren? Nou, ik vond het, ik vond het heel erg heftig. Het is natuurlijk ook een heel een, een voorstandpunt van de SGP. Dat ze vinden dat vrouwen na verkrachting geen abortus mogen krijgen en helemaal geen abortus in brede zin. Um, maar het is wel een democratisch gekozen partij in, onze, in ons parlement. En ja, die moet dat, moet dat kunnen vinden. Hoezeer je het daar ook mee oneens bent. En um, ja, dan vind ik het uh, heel ernstig dat hij bedreigt en uh, nu ook beveiligd moet worden. Ja, en mevrouw Voortman, hoe, hoe heeft u gisteren beleefd? Hoe, hoe, hoe keek u daarna? naar die reacties op dat standpunt van Van der Staaij? Nou ja, wij hebben natuurlijk aangegeven dat wij het er niet mee eens zijn. En hij gaf ook nu net in de uitzending ook aan dat hij het heel belangrijk vindt dat we een debat voeren over abortus. En GroenLinks is daar altijd voor. Ja, Erik Borgman, hoe heb jij het bekeken? Uh, als je nou een, stamp, een uh, debat wil over abortus, moet je niet van die rare dingen zeggen. Dat lijkt me <laughs> toch wel uh, te helpen. Bedoel, Dan heb je het je over wat je... Van der Staaij zei. Ja, bedoel met, ja, uh, dingen zijn die gewoon aantoonbaar uh, minstens zeer omstreden, maar waarschijnlijk gewoon niet waar zijn. Mm -hmm. Dat is niet een handig begin van een, uh, van een gesprek. Ik ben zeer voor de discussie over, uh, over uh, abortus en de betekenis uh, daarvan, ook en van de legalisering... Uh, en dan ook alle kanten, hè? want dat betekent bijvoorbeeld ook dat er in Nederland aanzienlijk minder abortussen plaatsvinden. Het, het moet het hele plaatje zien. Uh, en dat is heel goed om daar af en toe naar te kijken, maar die moet je natuurlijk niet op deze manier insteken. Nee. Dat... Maar denk je dat een normaal debat nog zou kunnen? Ja, het is of is het al maar... zo gepolariseerd ja. dat dat niet meer gaat? Maar ja, maar dat geldt voor een heleboel dingen, dus we moeten het toch doen. Precies. Ja. Ja, ja. Ja, <laughs> goed. Laten we het eens gaan hebben over de zorg. Een heel belangrijk onderwerp in deze verkiezingen. Uh, een casus, we hebben een bejaarde meneer, hij is 78 jaar, hij is chronisch ziek en met dure medicijnen kan hij nog maximaal 1 à 2 jaar leven. Uh, mevrouw Arema, moet een arts rekening houden met de hoogte van de kosten voor de medicijnen van deze man? Uh, is dat een overweging of zegt u nee, als er medicijnen zijn, dan moet hij gewoon behandeld worden? Nee, het is een zaak tussen, tussen arts en patiënt... waar ik als uh, politicus uh, niet uh, tussen wil zitten. Uh, ik vind dat ook inmiddels een, een hele gênante uh, discussie geworden. Want een, een zorgzame samenleving zorgt voor elkaar. Van, van wieg tot aan graf. En niet van wieg totdat je 70 wordt en ernstig ziek bent... en zorgkosten maakt. Dus uh, ja, ik vind het een, uh, een, een discussie worden die eigenlijk op dezelfde manier als het onderwerp... wat gisteren in de, een, een vlam in de pan is gevat, uh, dat eigenlijk ook wordt. Want we hebben het over een crisis... En ik vind niet dat ouderen en zieken, um, um, die, worden, die worden op dit moment echt de dader. En dat vind ik verschrikkelijk. En u zegt eigenlijk, er is geen rol voor de politiek in deze discussie? Ik vind het niet. Goed, we gaan weer naar Raymond Seré. Op Schiphol is een toestel geland nadat het door twee f 16 naar de luchthaven was begeleid. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Er zijn berichten over een gijzeling. De hulpdiensten zijn uitgerukt op Schiphol, waaronder een aantal ambulances. Het zou gaan om een vlucht vanuit Malaga van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Welling. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding bevestigt dat er sprake is van een calamiteit. En houdt er rekening mee dat er een gijzeling aan de gang is. En later meer. Terug naar ons debat over de zorg met Fleur Agema en Linda Voortman. Mevrouw Voortman, Fleur Agema zei net, de politiek moet zich niet uitspreken over de kosten van de zorg. Als iemand oud is en dure medicijnen nodig heeft, dan is dat een kwestie van arts, patiënt, maar niet van de politiek. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, wij kunnen natuurlijk niet in individuele gevallen treden, maar tegelijkertijd zien we wel dat er steeds meer een discussie komt over drie maanden lange leven voor een ton, bijvoorbeeld. En dat mensen zich soms ook afvragen van ja, mijn man is nu overleden, maar misschien had ik wel liever die paar maanden nog met hem samen doorgebracht in plaats van ziekenhuis, ziekenhuis, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En dan denken wij, wij zien ook dat zowel artsen als patiënten daarom, daarom vragen... dat je als politiek daar ook het debat over moet aangaan met artsen en patiënten. Ja, dus wel... Maar mevrouw Voortman, u wilt daar toch niet intreden? U gaat toch niet bepalen als politicus in de Tweede Kamer... of een, een opa van, van 70 plus nog een paar maanden later... al de niet van zijn kleinkind mag genieten... Of een, of, of, of een moeder van haar jonge kinderen. Ik bedoel, dit is toch niet aan GroenLinks om daar, om daar uh, regels of uh, grenzen aan te gaan stellen. Ik vind het nee, werkelijk het... onvoorstelbaar om, dat u daar een discussie over wil voeren. Nou, dat gaat ook inderdaad niet om individuele gevallen. Maar zowel artsen als patiënten geven naar nou ons toe aan. Dat ze die discussie heel graag willen voeren. En dat ze niet maar alleen alleen doet het uiteindelijk altijd op individuele de, gevallen. Nee, dan kun, je ook, wel. dan kun je ook een discussie op niveau willen voeren. Van ja, willen we nou doorbehandelen om het doorbehandelen? Of willen we echt kijken waar de patiënt ja. zelf beter van maar, wordt. Maar, maar, maar u heeft het zojuist over een levensverlengende um, behandeling van een ton voor drie maanden. Natuurlijk, dat is ongelooflijk veel geld. Uh, ik heb het ook niet zomaar. Maar u geeft dat als voorbeeld aan waarvan u zegt van nou, dat, dat u daar vraagtekens bij plaatst. Veel mensen zetten daar vraagtekens bij. Ook veel mensen die mee hebben gemaakt dat hun naasten dan nog een aantal maanden... Maar wat zit te lijden? Wat wil GroenLinks dan? Terwijl je daar helemaal niks mee schiet. U, u kunt niet de wat vraag op willen, tafel leggen en vervolgens niet zeggen wat u daarvan vindt. Die discussie die wordt niet door ons als politici op tafel gelegd. Die wordt op tafel gelegd door artsen en door patiënten. Zij willen dat debat heel graag voeren. En dat kunnen wij als politiek niet zomaar negeren. En wat vindt u dan? Want dat wil ik graag weten. Daar wil ik heel graag het debat over wat voeren. Wij u? kunnen niet. Ik zeg zojuist, wij... hom of kuit. Ik zeg zojuist, het is niet aan ons, het is niet aan de politiek. Ja, wat vindt u, Linda Voortman van u, GroenLinks? U laat dus artsen en patiënten die graag het debat hierover willen voeren... die zeggen van, nu duwt u het de spreekkamer in... en u negeert van, u geeft niet mee hoe we hiermee verder uh, moeten gaan. Wij willen het debat heel graag voeren. En die scheidslijn die kunnen we nu nog niet uh, zetten... omdat we juist heel graag in gesprek willen gaan. U gooit de deur dicht voor patiënten en voor artsen. En maar nee, op, nee, nee, ja, nee, maar nee, even, even aan u de vraag, van Voortman, hoe, hoe moet dat debat eruit zien? Wat moet de, de vraag zijn die besproken wordt in dat debat? nou, uh, hoe ver je moet doordokteren, wat nou nog uh, in het welzijn van de patiënten uh, is. Als en dat je, gaat u ja, niet per se dus bij op de stoel gaat, van de specialist zitten... u gaat op de stoel van de arts zitten, u gaat zeggen wat er wel of niet moet gebeuren. En ik vind dat bijzonder ernstig, want dat zal uw vader maar zijn of moeder maar zijn... van de mensen die thuis zitten te luisteren. En die hoort hier op dit moment dat Linda Voortman zegt dat er een discussie over gevoerd moet worden. Nee, die hoort hier dat artsen en patiënten daarom vragen... En dan kun je zeggen, we gooien u de deur dicht, zoals u dat doet. Of u kunt zeggen, wij willen heel graag dat ik gesprek doorvoeren. De ik Altijd. vind het dat het in, binnen de beslotenheid van de relatie tussen de arts en de patiënt plaats moet vinden. En ik vind het ja, zeer betreurenswaardig dat... Dan gooit u links dus over de schutting. Wij gaan zo meteen verder praten. Het is uh, zes minuten voor half drie. Want we gaan even naar Schiphol, waar we verslaggever Roel Pauw hebben. Naar aanleiding van de berichten het afgelopen kwartier over een mogelijke gijzeling met een toestel dat geland is. Roel, wat kun je ons melden? Uh, het is allemaal nog een beetje uh, sketchy, zou ik zeggen. Um, zojuist is er een toestel afkomstig uit Malaga geland, onder begeleiding van twee F-16's. Volgens de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding zou er een gijzeling gaan zijn aan boord van dat vliegtuig. Het is nog niet uh, 100% zeker. Maar de NCTB houdt rekening met dat scenario. De hulpdiensten zijn uh, uh, daarop voorbereid. zijn Ook uh, uh, in de buurt van het vliegtuig dat nu aan de grond staat op de folderbaan. En van u, vanaf nu is het uh, kijken wat er verder gaat gebeuren. De Pollenbaan, dat is ver uit het gezicht vanaf Schiphol. Heb jij wel enig zicht op wat daar gebeurt aan calamiteiten, aan uh, autoriteiten die daar bezig zijn om de zaak te begeleiden? Nee, dat, uh, ik ga daar zo meteen naartoe. Uh, op dit moment ben ik nog bij uh, de vertrekhallen en daar is het uh, een komende gaaf van uh, passagiers die uh, denk ik nog van niks weten. Het is uh, hemelsbreed hier ook enkele kilometers van, uh, vandaan. Uh, op veilige afstand, denk ik, van uh, het hart van Schiphol... lijkt me heel verstandig om uh, zo'n incident daar af te handelen... en niet uh, voor het oog van uh, een heleboel mensen die zelf nog op reis moeten. Het bericht hier wat we binnenkrijgen is van de NCTB. Die zegt, er was geen radiocontact met de piloot mogelijk. En dat is voor ons aanleiding om te denken dat er iets aan de hand is. En daarom is het vliegtuig begeleid door deze twee F-16's die vanuit Volkel kwamen. Heb je daar iets van gezien van die stra uh, straaljagers? Hoe? Nee, ik kwam net te laat naar buiten. Een collega van mij die heeft de uh, F-16 wel over Schiphol uh, richting uh, westen zien vliegen. Als ik me niet vergis, want uh, op een gegeven moment werd uh, het toestel uh, met die twee begeleidende straaljagers opgepikt bij Castricum. En zijn toen uh, deze kant op gekomen. Ja, Was daar rol om de opgravingen de, de, van die uh, ontdekte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog te vinden? Uh, dat belemmert het vliegverkeer in Schiphol op dit moment op een of andere manier? Ja, nog steeds wel. Uh, de bordenkleuren is steeds meer rood uh, door vermeldingen van delayed of uh, cancelled. Er zijn steeds meer vluchten die uh, een, een uur of langer uh, vertraging oplopen door dit gedoe. Nou, en, uh, deze mogelijke gijzeling die zal daar nog een uh, flinke schep over doen... als het allemaal is wat uh, uh, in het zwarte scenario denkbaar is, namelijk een gijzeling. Als het inderdaad alleen maar zo is dat er bijvoorbeeld een radiostoring is geweest... waardoor er geen contact uh, kon komen met de piloot... Dan zal het allemaal met de sisser meevallen. Maar uh, ja, voorlopig moeten we rekening houden met alle denkbare scenario's. Want behalve de Kaagbaan en de c die waren afgesloten... betekent dat nu dat ook de Polderbaan geen vliegverkeer heeft? Heb ik nog niet officieel gehoord, maar dat zou ik me zo kunnen indenken. Dat die wordt vrijgehouden voor uh, nou ja, de afwikkeling van wat zich daar misschien uh, gaat uh, afspelen. Roelpaal vanaf Schiphol. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, komen we onmiddellijk bij je terug. En uh, wij debatteren verder over de zorg. Fleur Agema en Linda Voortman. Ja, uh, met onderbrekingen, dames. Maar goed, het nieuws gaat voor. Um, de eigen, uh, eigen risico wil ik het met u over hebben. Want dat is iets wat heel veel uh, kiezers zich natuurlijk ook afvragen. Als ik op een bepaalde partij stem, gaat de zorg mij dan meer kosten dan op dit moment. Mevrouw Agema, als wij stemmen op de PVV, gaat ons eigen risico dan omhoog? Nee, nee we draaien te koelers terug terug. Ja, de wetten die uh, voor het uh, recess al aangenomen en door de Kamer zijn gegaan... die draaien wij terug. Ja, en dat, wilt u dat nog even in herinnering roepen? Welke maatregelen dat dan zijn? Ja, toen, uh, toen uh, het katshuisakkoord uh, klapte twee dagen later... is het Koendersakkoord uh, uh, gesloten... waar onder andere dus ook een voor, forse verhoging van het eigen risico uh, bij zat. Er is onder andere uh, GroenLinks ook bij betrokken geweest bij dat akkoord. En uh, die wetten dus ook om uh, de verzorgingshuizen te uh, uh, sluiten... en de pakket te gooien... Al die maatregelen hebben we voor, uh, uh, voor het proces nog over uh, moeten stemmen. Dus die zijn door de Kamer... Maar als wij de kans krijgen, dan uh, draaien we het terug en we hebben er ook een dekking voor. Oké, okay, dus het eigen risico bij u stijgt niet, kunt u garanderen. Uh, we zitten op het niveau van voor GroenLinks 22. Ja, ja. Mevrouw Voortman, hoe is dat voor uh, mensen die op GroenLinks stemmen? Nou, Wij vinden dat het eigen risico inkomensafhankelijk moet worden. Dus dat je voor de laagste inkomens begint op 70 euro. Dus dat is een stuk lager dan mevrouw Agema nu voorstelt. En dat het met hele kleine stapjes omhoog gaat. Dus naarmate je meer verdient, betaal je ook meer mee aan de zorg. We moeten hier geen appels en peren verhaal van maken of met cijfers gaan gewoon. Gemiddeld zit u op uh, 220 euro. Dus u draait ook wel wat terug. Maar gemiddeld zit u dus hoger dan wij. En het CPB had een foutje gemaakt in uw richting. Maar het CPB heeft gisteren nog bevestigd: 220 euro gemiddeld voor u. Of 240 gemiddeld voor u en bij ons 220. Hm. Dat, dat, kun is, allerlei dat is gemiddeld. gemiddeld om... Maar een bijzondere betaalt bij de PVV 240 euro, bij GroenLinks 70 euro. Lijkt me wel zo'n Dat mociaal. is in inkomensafhankelijk, zegt u. En Precies. u handhaaft ook de maatregelen van mevrouw Aagemaat net over had, die in het Koelensakkoord zijn besproken? Nee. Uh, in het begrotingsakkoord is afgesproken dat voor mensen boven de zorgtoeslaggrens, dat die inderdaad die volging kregen, maar die daaronder niet. Wij ruilen het nu in voor een volledig inkomensafhankelijk eigen risico... dat begint op 70 euro, Het laagst van alle partijen. Als het gaat om het basispakket, mevrouw Agema... dus dat is eigenlijk de zorg waar iedereen, uh, die iedereen krijgt. Uh, hoe, ja. hoe is dat bij de PVV? Blijft alles erin zitten wat er op dit moment in zit? Nee, dat is een, uh, dat is een hele lastige discussie. En, en, en wat wij er bijvoorbeeld uithalen is wat dat koendoes bijvoorbeeld weer um, uh, de preventie... Weer in het pakket had gestopt, zoals stoppen met roken en, uh, en dat soort dingen. En ja, ik denk dat het ideële is om te denken dat de overheid uh, invloed kan uitoefenen op iemands leefstijl. En ik vind het uh, de, ja, tegelijkertijd ook heel erg treurig dat uh, de Koenerspartijen tegelijkertijd de rollator uit het pakket hebben gegooid. Het loophulpmiddel voor mensen die niet meer uh, mobiel zijn. Dus die gaat en, erin terug, zegt u? En, ja. dan, en dan de preventie eruit nog ja. meer eruit? Uh, ja, we willen ook dingen die zijn he, ja, heel nogal cryptisch... Uh, zoals een stringenter pakketbeheer. Dat je goed gaat kijken wat er nou precies uh, in het pakket zit. Maar uh, ja, voor de rest uh, niet zoveel. Nee. En hoe is dat bij GroenLinks, mevrouw Voortman? Nou, wij willen wel kijken naar het, uh, het pakket... maar niet zulke grote maatregelen als de PVV hiervoor stelt. Preventie is juist heel erg belangrijk. daarvoor kom je juist kosten mee. En voor wat betreft de geestelijke gezondheidszorg... waar de PVV minder op wil uh, vergoeden, dat is juist heel erg belangrijk. Op het moment dat je dat niet meer vergoedt... dan leidt dat ook tot meer kosten en ook tot meer overlast op straat. Want dat nou, gaat eruit... Als er mensen onbekommerd op straat komen te zitten, dan, dan is dat de schuld van GroenLinks. Maar wij die... bezuinigen niet op de geestelijke gezondheidszorg. Ja, jawel, hoor. want u extra muraliseert ZZP 1 tot 3. Wilt u dat, dat even heel, uitleggen, Ja, dat is heel kritisch, maar. maar dat betekent dus dat. Sinds Koenders en de GroenLinks draait het ook niet terug en is het daarmee eens... komen mensen met een lagere indicatie niet meer in een psychiatrische instelling terecht. En als er dus Wij mensen onbekommerd... zorg meer thuis georganiseerd ja, wordt voor. Ja, dus dan. als er mensen onbekommerd langs de straat komen te lopen... dan is het het gevolg van GroenLinks. En wat GroenLinks ook terugdraait, dat zijn de AGMA gelden. Dat was de tariefverhoging van 5%. Dus laten we nou wel wezen dat het GroenLinks is... waar weer de mensen die zorg nodig hebben langs de straat. Mevrouw Voortman? Ja, kijk aan een vage tariefverhoging. Daar hebben de mensen die werken in de zorg niks aan. Wij investeren 1,6 miljard in extra medewerkers in de zorg. En dan hebben we het ook bij uitstek over mensen... die de zorg thuis organiseren. Wijkverpleegkundigen, PGB's, persoonsgebonden budgetten. Dat is allemaal heel erg belangrijk. Want daardoor zorg je dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. En de PVV die jaagt mensen eigenlijk vooral de instellingen in. En dat is alleen maar duurder. Nee, het, gaat om ja, het gaat om mensen waarvan uh, duidelijk is dat ze niet thuis meer kunnen wonen. En wie moet en... dat bepalen? Laat mensen dat zelf bepalen. Het is een onafhankelijke indicatie. En iedereen die thuis wil blijven, kan natuurlijk blijven. Maar wat GroenLinks hier doet, is dat ze het verplicht... dat de mensen niet meer inkomen. En dat we een doorstroming hebben van 20 procent in de verpleeghuizen. En dat dat betekent dat volgend jaar de eerste verzorgingshuizen gaan omvallen... En daar heeft u uw handtekening om gezet. En ik vind het een grof verschil. Goed, wij gaan het hierbij laten. Ik hoor ondertussen typgeluiden. Geen idee waar die nou weer vandaan komen. Zometeen uh, na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel verder met uh, Kirsten Verdel en met weer dan Meerman Renier van den Berg over de Verenigde Staten, de conventie van de Republikeinen en het Weer. Met Ebrahim, het. Mahematnia, die inmiddels is binnengekomen. Die gaat fietsen over de oceaan. En de Tweede Kamerleden Fleur Agema van de PVV... en Linda Voortman van GroenLinks zijn ook bij ons. En ook is Erik Borgman nog hier. Eerst het nieuws van half drie. Het laatste nieuws gelezen door Raymond Serré. Radio 1. Het NOS Journaal. Op Schiphol is een passagierstoestel geland dat mogelijk is gekaapt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding houdt rekening met een calamiteit en houdt dus ook rekening met de mogelijkheid van een gijzeling. Volgens de NCDB was er geen radiocontact meer mogelijk met de piloot van het toestel en daarom zijn de F-16's de lucht ingestuurd. Het toestel werd naar Schiphol begeleid door twee F-16's van de Luchtmachtbasis Volkol. Op Schiphol waren de hulpdiensten al uitgerukt. Het vliegtuig landde op de polderbaan. Het zou gaan om een vlucht uit Malaga van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Welling. Of de polderbaan nu gesloten is voor het vliegverkeer is niet duidelijk. De Kaagbaan was al dicht in verband met de vondst van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Het is een Duitse bom van 500 kilo. De explosieve opruimingsdienst wil hem zo snel mogelijk verwijderen. Na de vondst zijn ook de C-pier en een deel van de D-pier uit de voorzorg afgesloten. En het panoramaterras op Schiphol is ook dicht. Een aantal vluchten heeft een half uur tot een uur vertraging... zegt een woordvoerder van de luchthaven. En dat kan in de loop van de dag nog oplopen. Zo'n tien vluchten zijn geannuleerd. En dat waren de hoofdpunten. AMB Verkeersinformatie. Allereerst de mededeling voor het verkeer richting Antwerpen. Vanuit Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd op de A21 richting Turnhout. Bent u vanuit Eindhoven op weg naar Antwerpen... dan kunt u beter omrijden via Tilburg of Breda. Dan de files op de Ring A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel, drie kilometer... Op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Zevenbergshoek en de Randweg Dordrecht 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 3. Werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A50 Arnhem richting Os... tussen de knooppunten Valburg en Ewijk 2. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen... daar staat voor knooppunt Ewijk 2 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Ik geef het woord meteen maar weer aan Tim Overdiek... met het laatste nieuws over Schiphol. Er zijn laatste ontwikkelingen. We spreken met um, uh, Erik Wijnholz, onze collega van NOS... die uh, vanmiddag heeft gezien dat die FTF-16 dat toestel begeleiden. Erik. Goedemiddag, Tim. Wat heb je gezien? Nou, ik stond op het uh, voetbalstarenveld van mijn zoon. Daar sta ik nog trouwens. En het was rond twee uur dat een Boeing overkwam. Maar die was niet alleen. Daar vlogen ook twee straaljagers in de buurt. En uh, die waren op weg naar Schiphol. Uh, duidelijk in de vliegrichting van wat normaal gesproken ook de aanvliegroute is voor de polderbaan. Uh, die vliegtuigen komen hier nou één keer over in Kasten. Dus uh, dat herken je wel een beetje. Alleen die twee straaljagers waren apart. Want normaal gesproken komen ze aanzwenken, maken ze een grote bocht en dan gaan ze op die manier naar de polderbaan. Wat, wat maakte het apart, die twee F-16? Was het een begeleiding? Gingen ze er langs? Wat heb je gezien? Nou, het was een, uh, een begeleiding. Eén zat er uh, links achter als het ware uh, en de tweede die vloog vervolgens vanuit het kielzog van de eerste straaljager naar de rechterkant van het vliegtuig uh, om ernaast te gaan uh, ongeveer. Dat kon ik zien. Ja, en op een gegeven ogenblik verdwijnen ze dan uit beeld, want dat gaat natuurlijk, zoals je begrijpt, met een behoorlijk tempo en uh, ja, dan zie je niet zoveel meer. En die F-16 zijn ook niet meer teruggekeerd Erik? Die heb ik niet meer gezien. Uh, wat misschien nog wel een aanvulling is, want dat dus hoorde ik net ook in het bulletin of de polderbaan nu open is of niet, dat weet ik ook niet. Uh, pas de laatste vijf à tien minuten hoor ik geen vliegtuigen en zie ik ook geen vliegtuigen meer overkomen. Maar daarvoor kwamen nog steeds vliegtuigen over. En toen werd het gebruikt? Maar dat is wat ik gewoon als ooggetuige in dit geval kan melden. Want toen werd die polderbaan gebruikt als landingsbaan, hè? Dus? Sorry? Toen werd dat... Polderbaan ook gebruikt als landingsbaan. Ja, dat kan je niet inschatten. Je okay. kunt dan op deze kant aanvliegen op twee banen. Dat is de Zwaneburgerbaan en de, en de uh, Polderbaan. Meestal als ze dicht bij ons zitten is de aanvliegroute de Polderbaan. En als we wat verder weg zitten is het de Zwaneburgerbaan. Ja, daar kunnen ze natuurlijk naar uitwijken. Maar dat kan ik vanaf hier niet beoordelen. Want het ligt toch op een. Nou, wat zal het zijn, een kilometer of twintig. Helder, Erik Wijnholz, collega van de NRS, daar voor die twee F16's terug naar het voetbalveld. We gaan door met Klen Schoen. Goedemiddag. Goedemiddag. Van bedrijf G4S. Als we kijken naar de feiten, het vliegtuig zou zijn gekaapt. Dat moeten we even duidelijk blijven houden, want dat is niet bevestigd, is niet aangegeven. Maar de NCTB zou hebben gezegd, we hebben geen contact kunnen leggen, geen radiocontact kunnen leggen met de piloot. Dus gingen we uit van een calamiteit. Wat is dan volgens u de gang van zaken? Nou, in de algemene zin is inderdaad het protocol, als er op bepaalde luchtverkeerspunten niet normaal contact kon worden gelegd, uh, als ook bepaalde andere frequenties worden geprobeerd, uh, dan kom je in een bepaalde bandbreedte waar je uh, je zorgen moet maken over. Is het een, inderdaad een kaping of het overnemen van een toestel? Uh, daar staan, zijn vaste protocollen voor. Uh, Eén daarvan is inderdaad dat je dan tenminste twee jachtvliegtuigen in lucht in stuurt, uh, die je dus kunnen doen, maar ook kunnen observeren. Uh, ook een paar andere functies kunnen uitvoeren, maar waarin je dus een soort confirmatie kan krijgen van wat is de situatie. Um, het is blijkbaar, nou ja, we wachten nu allemaal op een signaal van... is het al clear, was er niks aan de hand nu? Of was er wel wat aan de hand? en weten we het nog niet precies. We weten en dat het normaliteit... toestel, we toestel is geland. In afwachting is van mogelijke toenaderen door hulpdiensten. Nog steeds geen contact, voor zover wij weten. Wat is dan de rol van die twee F-16's, behalve de begeleiding naar de luchthaven? Nou ja, de, behalve de begeleiding naar de luchthaven... Je begeleidt waardoor je kunt zorgen van, je probeert in ieder geval contact te maken, duidelijk te maken die mensen aan boord van, uh, leg even alsjeblieft wel contact, of we hebben jullie in de gaten. Uh, dus als je bepaalde dingen niet wil hebben dat die gebeurt, dan kan je proberen uh, zeg maar te intimideren. Je kan het toestel blijven natuurlijk observeren. Uh, je kan dan ook uh, ander luchtvaartverkeer uh, eigenlijk ondersteuning bieden. Dus je kan een, een, je baan verbreden met, met hulp van de verkeersstores, met hulp van Maastricht en met hulp van uh, uh, van Schiphol. Uh, dus je probeert een mate van controle over die situatie te krijgen. Uh, en nu zullen het natuurlijk erop afgaan. Aan de ene kant uh, zullen ze zoeken naar afzondering van het toestel. Uh, er moet een situatieinschatting komen van waar zijn we nu? Hebben we een vriendelijke situatie of een niet vriendelijke situatie? En hoe beginnen we hier communicatie? En dit allemaal eigenlijk op een heel slecht moment natuurlijk voor Schiphol, Want zo'n situatie als dit vraagt altijd al uitzonderingen rond luchtvaartverkeer. Maar vanwege het incident van de vliegtuigbom uiteraard is het nu nog veel moeilijker. Dat is de situatie op dit moment. Klens Groen van G4S, hartelijk dank tot zover. We komen wellicht nog later bij u terug. We hebben contact met Ilan Sluis. Want Ilan, je hebt ook contact gehad met iemand in het toestel. Uh, ja, via via. Ik, zeg, ik heb contact met een meneer die staat hier op zijn vrouw te wachten. Zijn vrouw zit in het toestel en die zegt dat het momenteel in het toestel vrij ontvangen aan toe gaat. Uh, de piloot die gemeld zou hebben dat er een gijzeling aan de hand is, die staat ook ontspannen in de cabine, begrijp ik. En uh, niemand heeft ook iets doorgehad van een, uh, een gijzeling in dat toestel. Waar duidelijk op, Ilan, volgens deze informatie? Ja, uh, in ieder geval dat er uh, niet zo heel veel aan de hand lijkt tot nu toe. Uh, dat is het enige wat ik eruit af kan leiden. Uh, en, en ja, er is kennelijk iets gezien of gemerkt. Uh, maar uh, ja, of dat echt een, een gijzeling is momenteel, dat is nog maar de vraag. Dan wachten we dat af. Um, tot zover de berichtgeving. Zodra er nieuws komt uit de cockpit. Zodra er contact is gelegd en contact is gelegd met de piloot. Dan weten we ongetwijfeld meer. Elspet. Ik vertel u nog even wie hier aan tafel zit. Weerman, Renier van den Bergen, journalist en Obama-supporter Kirsten Verdel... theoloog Erik Borgman, Tweede Kamerleder Linda Voortman van GroenLinks... en Fleur Agema van de PVV en Ebrahim Hetmania. Hij gaat fietsen over de oceaan. Um, Laten we het eens dus gaan hebben over het weer in de Verenigde Staten. De front edge of Isaac is now coming ashore. It is a category one hurricane. Now Going is not the time to tempt fate, now is not the time to dismiss... Official warnings, uh, you need to take this seriously. 50 mile stretch of coastline along the Gulf that tonight is in a tropical storm or oh, hurricane that warning. This slow and path will mean more wind and more rain, and it will also spend an awful lot of time in America's heartland. Ja, we hebben de beelden nog op ons netvlies staan... van de orkaan Katrina, zeven jaar geleden in New Orleans. En nu is er opnieuw een orkaan onderweg. Hij hangt al aan de kust. En in Florida, ook in de buurt, houden de Republikeinen hun conventie. Kirsten Verdel die maakte eerder verkiezingen mee in de Verenigde Staten... als campaigner voor Obama. Uh, ja, uh, Bush die had natuurlijk niet zo fijne ervaringen hè, met Katrina. En uh, is dat nu voor de Republikeinen een groot probleem... dat ze nu weer in zo'n soort situatie dreigen te komen? Ja, de vorige keer was natuurlijk zo dat er gigantisch veel misging door Katrina. De hele stad, of tenminste, de helft van de stad overstroomde. 800.000 mensen die uiteindelijk de stad hebben moeten verlaten. Heel veel doden, heel veel gedoe. En Bush liet zich totaal niet zien. Sterker nog, er zijn ook beelden in documentaires... waarin je mensen ziet die badend door het water... Uh, wanhopig op zoek zijn naar voedsel en onderdak. Die komen dan bij gebouwen aan, die worden be uh, bewaakt door militairen. En die krijgen gewoon wapens op hun gericht. Zo van, ga hier weg. Nou, dat is niet bepaald de behandeling die je verwacht van je overheid. Dan verwacht je juist dat ze zeggen kom alsjeblieft binnen en uh, hier hebben jullie uh, ja. onderdak en veiligheid. Mm -hmm. um, dus ja, dat toevallig nou precies vandaag, precies zeven jaar geleden is uh, dat Katrina uh, New Orleans deels verwoestte en dat de republikeinen dan daar in de buurt hun uh, uh, conventie hebben, ja, dat, is natuurlijk erg ongemakkelijk, op zijn zacht gezegd. Ja, ze dus was er enorm van balen, denk ik. Ja, daar balen ze heel erg van. Ze hebben de eerste dag van de conventie ook al uh, moeten schrappen uit angst voor de komst van de storm. Uiteindelijk zijn ze nu wel begonnen. Um, en ja, iedereen wacht natuurlijk af uh, wat er precies uh, voor schade uh, wordt aangericht. Ja, nou, uh, nou hadden ze ook al een probleem, dat zei je net ook al, met hun kandidaat, Mitt Romney. Want niemand <laughs> houdt van Mitt Romney, behalve zijn vrouw Anne. Laten we even naar Anne luisteren. All those in favor will signify by saying aye. Those opposed no. And depending on the opinion of the chair the ayes have it and emotion is agreed to. <laughs> Ja, dit is niet uh, en Romney, maar dit gaat om Ron Paul. Wat is hier aan de hand? Ja, dit was dus gisteren. Um, je moet je voorstellen, normaal gesproken, als je ook kandidaat bent... zoals Ron Paul dat ook was, en je verliest uiteindelijk... Uh, de kiesmannen die je dan verzameld hebt, uh, die, gaan, die zeggen dan van, nou, weet je wat, als de verkiezingen straks zijn, stemmen we gewoon op Romney... Nou, in dit geval is, loopt dat heel erg anders. De aanhangers van Ron Paul, die waren gisteren woedend. Die voelden zich genegeerd. Wat je net hoorde was een oproep tot stemming, waarbij het echt om geluidsvolume ging, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En je hoorde de ijs en de nose, die, die, ja, die klonken bijna net zo hard. Maar toch praten het partijbestuur van de Republikeinen er direct overheen door te zeggen, ja hoor, de ijs hebben gewonnen. Mm. Kortom, pro romney mensen De eenheid is niet heel erg aanwezig nog, zou je kunnen zeggen, dus. Nou, onder de Ron Paul aanhangers absoluut niet. En dat kan gevolgen voor Romney hebben, want als de kiesmannen van Ron Paul, tijdens verkiezingen daadwerkelijk op Ron Paul gaan stemmen en niet op Romney, ja, dan kan dat Romney eventueel een uh, aantal staten kosten. Ja, dus dat is nog best wel, wel spannend. Uh, de, ik had het al even over de vrouw van Romney en Romney. Je denkt soms waarom is zij geen kandidaat? Want <laughs> zij lijkt een stuk populairder dan haar man. Laten we even naar haar luisteren. Zij hield gisteravond een toespraak. Thank you, Luce. I can't wait to see what we're going all do together. This is going be so exciting. <laughs> <laughs> No, in just so you work. all know, the hurricane has hit landfall and I think we should all take this moment and recognize that fellow Americans are in its path and just hope and pray that all are, remain safe and no life is lost and no property is lost. So we should all be thankful for this great country and grateful for our first responders and all that keep us safe in this wonderful country. Yeah. Ja, het klinkt ons wat Amerikaans in de oren, Kirsten. Waarom is zij zoveel populairder dan haar man? Nou ja, over Midrom wordt wel gezegd dat hij de uitstraling heeft van een stijve hark... wat dan eigenlijk een belediging is voor stijve harken. Want die hebben waarschijnlijk nog wat meer uitstraling. Uh, dus en Romney is bij wijze van spreken echt gisteren ingevlogen om te speechen namens haar man om te laten zien dat hij toch wel degelijk warmte uitstraalt en een levend persoon is wat soms nog zelfs wel eens uh, wordt betwijfeld bij oh. wijze van spreken. Ja. Uh, ik ik dik het een beetje ja, aan maar ja, ja, ja. Uh, dat wordt in Amerika ook heel veel gedaan er wordt heel veel grap over gemaakt maar het is gewoon duidelijk dat zelfs onder de eigen achterban Romney gewoon niet populair is en dat mensen eerder tegen Obama gaan stemmen dan voor Romney. Ja, mevrouw Agema, u schudde uw hoofd een beetje. Nou nee kijk ik vind dat iedereen uh, opvatting mag hebben, en, en, en, en, en de, ja, de opvattingen van Kirsten zullen ook wel voor een groot deel kloppen, maar ik stond me dat een beetje aan dat in Nederland, en dan vooral bij de publieke omroep, er zo zo'n enorme ja, voorstander, voorstander zijn voor Obama, Obama, voor ja. de democraten, en dan tegen de republikeinen. Ik vond dat dat er een beetje dik op nou, nee Dat ligt er misschien op, wel een beetje dik op, maar het is niet alleen mijn persoonlijke voorkeur, er zijn ook heel veel peilingen geweest onder republikeinen naar de... Uh, de, de uh, Favoriet, hoe noem je dat? Ja, de favoriete kandidaat of. Ja, nee, gewoon de, de populariteit ah, ja. en de aantrekkelijkheid van hun eigen kandidaat. En die is gewoon extreem laag. Dus het, daarom zeg ik ook, on, zelfs onder de Republikeinen heerst dit idee. In de, de Colbert Report uh, is ook zo'n grap gemaakt van. jee, we, we stemmen nu eindelijk, we mogen eindelijk op onze kandidaat stemmen. Uh, bring out the balloons. En dan vallen er ballonnen naar beneden. Maar die zijn dan maar half opgeblazen. Dus die vallen meteen plat. Dus dat is gewoon heel erg symbool, uh, symbolisch voor ja dat mensen gewoon Romney niet ja, zo enthousiast moet, nee, zijn nee nee het is gewoon niet enthousiasmerend nee. zou het kunnen zijn dat het voor Obama dat die storm nog een in het eten gaat gooien dat, dat als dat slecht afloopt zoals destijds ook bij Bush dat, dat Obama toch in populariteit zakt en dat dat ten gunste is van Romney eigenlijk? Nou, dat kan alle kanten op want uh, stel dat er daadwerkelijk uh, grote schade aangericht zou worden wat ik overigens niet denk gezien de staat van de storm nu ja dan kunnen de partijen elkaar uh, met monden gaan begooien want ja maar om, Obama uh, is de president ja maar moment. dan kan uh, ja op dit moment maar die kan dan zeggen van ja God wel veel. Eerder wat moeten gebeuren enzovoort, en uh, ja, het kan andersom, kan dat ook gezegd worden. Dus het is heel erg onvoorspelbaar hoe dat uit zou pakken. Maar ik denk niet dat er dat die situatie zich gaat voordoen. Nee, uh, hier van den Berg, ja, jij wil natuurlijk heel graag dat die klimaatverandering ook op de, op de agenda komt in Nederland, ja. maar ook ja. in de Verenigde Staten, natuurlijk nog een veel belangrijker speler zou zo'n storm daarbij kunnen helpen. Ja, dat is de vraag. Het, uh, kijk, stormen horen natuurlijk gewoon bij het wereldwijde klimaat. En het is niet uh, met één op één te zeggen dat orkanen zoals Isaac of Katrina... nou echt zoveel vaker voorkomen in de opgewarmde wereld. Wat Amerika veel meer uh, heeft gekost, dat is de extreme droogte. De grootste droogte en hitte sinds tenminste de dertige jaren, de Great Dust Bowl. En uh, wat dat betreft zijn er ook heel wat Amerikanen... die uh, heel blij zijn met de komst van Isaac. Omdat er nou eindelijk eens een keer regen van betekent... Gaat ja, helaas is het dan meteen veel te veel. Ja. Maar regen hebben ze daar echt ontzettend nodig. En de droogte heeft er zelfs voor gezorgd... dat de wereldwijde graan- en tarweprijzen flink omhoog zijn gegaan... door die extreme droogte in Amerika. En dat is iets dat wel degelijk past in het, uh, in het plaatje van klimaatverandering. Oké, okay. we gaan weer even naar Tim Overdiek. Voor de laatste ontwikkeling over dat toestel... dat onder begeleiding van twee F-16's is geland op de polderbaan bij Schiphol. We hebben contact met iemand aan boord van dat toestel. Mevrouw Van Walsum, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een simpele vraag voor u, wat is er de hand? We hebben een flauw idee, maar alles is heel rustig hier aan boord. En er is net gezegd dat we binnen 15 minuten naar een gate voor de taxi. Dus daar houden we op en daar wachten we op. Binnen 15 minuten taxi naar de gate en dan hopen we daar van boord te kunnen. Het gebeurde uh, vlak na binnenkomst in het Nederlandse luchtruim dat er twee f 16s uw toestel begeleiden. Hebt is daar iets van gemerkt? Nee, heb ik helemaal niet van gemerkt. Had u op een gegeven moment in de gaten dat er wat aan de hand was wat anders was dan anders? Ja, behalve dat we enkele malen uh, weer opnieuw zeg maar, boven zee aan het vliegen waren. Dat het erg lang duurde. Je werd gescheurd. Maar, maar ik denk dat het vooral een uh, zaak is dat niemand er uh, ja, veel van niet maakt. Want hoe is, okay. is de sfeer ook aan dit boord? Moment. En meer wil ik er op dit moment ook niet over zeggen nee, dat begrijp ik. Maar we zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar hoe het gaat met de mensen aan boord. Hoe ja, is de sfeer begrijp, oh, Volgens mij gaat alles goed. Het is dus de... een beetje druk en een beetje warm. Dat, begrijp, dat begrijp ik. Binnen 15 minuten wacht je weg. Wat heeft de piloot uh, aan uitleg gegeven? Dat is mij ook niet helemaal duidelijk. Het was spaans Of van alles en nog wat. Mensen geven u geen uitleg over het feit dat u onder begeleiding van twee straaljagers bent geland en voorlopig even moet wachten. Ja, dat het problemen bij Schiphol lagen. Maar volgens mij is dat niet, uh, niet van. Maar Nieuwe... we wachten nogmaals even af. En niemand in paniek en wordt gerustgesteld door iedereen? Nee, nee, nee. Pas ik uh, kan beoordelen dat iedereen moet. Dus. Goed om te horen, mevrouw Verwassen. Oké, okay, heel graag gedaan. Dank u wel. Tot ziens. Ja, wij nemen afscheid van een aantal gasten hier. Renier van der Berg, Fleur Agema en Linda Voortman. Hartelijk dank voor jullie komst. We hadden langer willen discussiëren, maar goed. Gelukkig blijkt er niks aan de hand te zijn op Schiphol. Alleen, dat wisten we nog niet op het moment dat het gebeurde. Hartelijk dank voor jullie komst hier naartoe. En jullie gaan naar Nieuwegein om daar verder te debatteren over de zorg. Prettige dag verder. Dankjewel. En ik ga verder praten met, ik zeg zijn naam nu goed, Ebrahim Hematnia. He Eindelijk goed, Meneer Hemadnia. Uitstekend. U gaat iets heel raars doen. U gaat 50.000 kilometer in 800 dagen met een bootfiets over de oceaan fietsen. Dat klopt. Ja, hoe bent u daar nou bij gekomen? Nou, ik fiets eigenlijk uh, lange afstanden. Ik ben in Patagonia, China en Pakistan en Japan geweest. Op een gegeven moment heb ik gedacht, van, van, je fietst alleen over land, waarom niet over water... Ik ben teruggekomen naar Nederland en ik heb met een aantal mensen heel veel gehad. En uh, achteraf blijkt dat het wel ook mogelijk is. Een idee van uh, fietsen met één voertuig over land en water. Ja, dus een soort amfibievoertuig, maar dan een fiets. Ja, dat is een volledige human power, zeg maar. Dus uh, op basis van de kracht van de mens kun je gewoon uh, fietsen. Ja, nou, denk bij fietsen over water denk ik aan een waterfiets. Ziet die er ook zo uit? Dit is een uh, fiets en waterfiets in één. En je kunt het dus ook mee over land? Ja. wat beschrijven we eens. Uh, hij is zes meter uh, lang en 1,40 breed. Hij heeft uh, drie kamers. Kamers, <laughs> Kijk aan. En een schuur voor, voor de spullen en zo. <laughs> Ja, ja, ja. Een tuin. En een, een, een zitkamer. om <laughs> ja, te een, ja. zitten ja. En ook uh, een slaapkamer. om Gewoon rusten, zeg maar, soms. Ja. Ze hij is volledig waterdicht. Het gebied daar ga je slapen, zeg maar. Dat is gewoon volledig uh, waterdicht. Ja. En dan uh, uh, dat fietsen op die oceaan. Hoe gaat dat dan? Is dat dan net zoals bij zo'n waterfiets, dat je gewoon van die trappertjes hebt die ja. in het water terechtkomen? Ja, dat zijn of... eigenlijk twee trappers. Het gaat gewoon trappen en dan... Uh, ik, ik, ik ga eigenlijk in mijn energie opstellen om zo'n dynamo, zeg maar. En die dynamo zorgt dat ik, uh, de fiets gewoon uh, 24 uur gewoon per eetmaal kan gewoon doorgaan. Ja, dus u fietst overdag en dan slaat hij ook de energie op. Helemaal goed. En dan kunt u ook slapen en dan gaat die, vaart hij toch verder. Ja ik, ja, ik zal proberen om te slapen. Ja, dat wel verstandig. Het is best ver. Want u heeft u voor u hier een kaart liggen. Ja, een en, kaart, en daar staat een route op die u wilt gaan... Uh, ja, wilt precies. Gaan. Misschien kunt u ook laten zien nou, voor mensen het die thuis zien. zitten. Het is, het is over de hele wereld. Ja, ja, Want waar begint u? In uh, Senegal. In Senegal. En waarom en, niet in de uh, hoek van Holland of zo? Nou, uh, daar heb ik ook advies gekregen van Henk de Velde. Dat is mijn de zeezeiler, ja? ja. precies. Dat is mijn Nautische adviseur. En die heeft gezegd van de beste is gewoon de om te beginnen. En dan... Naar Zuid-Amerika. Eh, ja, naar nou Ecuador gaat u dan. En Ecuador, en dan Lima, en dan terug naar Fiji, dan Australië, en weer terug naar Senegal. Ja. Is het echt serieus? Uh, in, in welke zin? Nou ja, dat u ook echt wel uh, die haven van Senegal uitkomt. Ik denk dat, uh, ik denk dat het buitengewoon serieus is. Ja. GELACH! <laughs> Nou ja, kijk, ik, we, kennen, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen van de zeezeilers. Maar ja. we weten ook dat dat kan. We ja. weten dat mensen in staat zijn om met zo'n boot inderdaad de, om de wereld heen... Dit is natuurlijk ja. een apparaat wat ook nog niet echt getest is. Ja, dat, dat, klopt, dat klopt. In eerste instantie hebben we gezegd 1 november gaan we vertrekken. He. Oktober in de water en 1 november gewoon meteen vertrekken. En achteraf hebben we gezegd misschien moeten wij meer tijd nemen om dit te goed, goed, gaan testen. Zeg maar, ook ja. op, op, op zee, zeg maar, Noordzee. Ja, wat, dus wat, we gaan gewoon uitgebreid testen en dan vervolgens gaan wij ook... Uh, ja. Aan de slag met echt aan zo. de slag. En, en dat ja. plaatje wat u daar heeft liggen, dat uh, is dat is van hoe het eruit ziet. Dat is, gaat ja, is zien. eigenlijk, ik, ik heb er nog één hier, misschien. Even, we vissen. zullen het later ook even op de website zetten, zodat ja. mensen het ook echt kunnen zien. Ja, dit is eigenlijk, dat ook, lijkt eigenlijk meer een lichtfiets. Dit is eigenlijk een uh, bootfiets. Ja. Boot, <laughs> en dit is uh, als overland, is dat een... Uh... Ja, maar dan kun je dus ook overland ermee. Ja. Uh, Waarom doet u het eigenlijk? U nou, zei, ja, ik hou van lange afstandsfietsen. Ja, dat kan ik me voorstellen, maar dit is toch wel even een heel ander Het uh, heeft verschillende redenen. Eén is omdat het uniek is. Dat is het nog nooit gedaan. En het uh, tweede is dat... Uh, ja, ik heb ook uh, drie jaar geleden een stichting opgericht. Het heet World with No Borders. Een uh, zonder grenzen. Die houdt zich bezig met onderwijs in arme landen. En ik heb ook de aandacht vraag voor onderwijs in uh, arme landen. Het is, uh, is gewoon mensen meer investeren in, in onderwijs dan in uh, wappen in de studie. Zeg maar. ja, ja, dus het heeft ook echt het doel om iets, iets, iets te laten zien, iets goeds te doen. Um, is het gevaarlijk? Ik denk dat het leven in totaliteit is ook, uh, kan ook gevaarlijk zijn. <laughs> dus dat geldt voor dit ook, denk, denk ik. Maar er uh, zijn ook professionals betrokken. Bij, erbij betrokken. Wij hebben bijvoorbeeld uh, te maken met het Center in Lelystad... die, die boten bouwt. Mm -hmm. uh, die Kopman die een van de beste ontwerpers die, die ontwerpen heeft uh, gemaakt. er dus zijn wel uh, in de velden, die zeiler, die, die, die uh, advies, advies geeft. geeft. Dus er ja. zijn wel professionals die betrokken zijn. Dus niet zo dat oh, wij gaan om een nachtje ijs uh, lopen. Dus er nee. dus wordt erover nagedacht... En, en dat is een ja. grote uitdaging, inderdaad. En wat is het grootste gevaar voor u? Zijn dat piraten? Is dat het weer? Is dat, zijn dat golven? Nou, ik, denk, ik, ik geloof in het goede van mensen. Dus ik, <laughs> ik denk dat het, daar zit geen gevaar denk ik. Als jij ja, er positief opstelt, dan heb je volgens mij ook minder moeite. Maar hebt, volgens mij de meeste uh, uitdaging zit bij Australië. Bij, bij die kleine eilandjes uh, rondom Australië. U haalt de kaart er even bij, want ja, wat is daar aan de hand? We hebben hier heel kleine eilandjes. En die, die stormt en dat soort dingen. Dus het dus heel... Uh, ja, dat kan heel gevaar... Ja, ja uitdagingen zijn. He. Ik probeer het woord gevaarlijk niet te gebruiken. <laughs> en uh, ja, ik, ik heb ook gezegd, als ik in Australië haal... dan ga ik gewoon rond, uh, rond Australië fietsen. Dan ga ik uh, niet zomaar gewoon... Rondersstadio nee. gaan fietsen en dat is een beloning voor mijzelf. En ja, dan kunt u een beetje, dan kunt u dat allergrootste gevaar misschien een beetje voorkomen? I, uh, dan, ik, dan is achteraf. Het gevaar begint hier oh ja. bij fiji Eilanden. Als ja. ik dat haal, dan wil ik als beloning voor. Dan mag ik straf... als beloning nog een keer door oost van de oost. Voor mij gaan fietsen en ook mensen en meer mensen gaan uh, zien, eigenlijk. Kunt u goed tegen alleen zijn? Uh, die, die, die, die, die vraag kreeg ik inderdaad vaker. Uh, Kun je tegen alleen zijn? Ik denk dat dat kan. Ik, ik woon nu ongeveer ja, tien jaar. Ik, ben, ik woon tien jaar in Nederland. U komt uit Iran. Ik kom uit uh, Iran, een heel ander land. Uh, dus ja, ik, ik denk het wel. Dus het uh, moet, moet, moet nog gebeuren. Uh, ja, dat nee, moet, moet echt plaats gaan vinden. Ja. Maar we wij hebben gezegd, mensen en bedrijven kunnen hun logo en naam op de boot zetten. Als sponsoring, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik neem, ik heb tot nu toe heel veel namen gekregen. Die nemen allemaal op de boot, ga ik plakken. Ja, maar die praten niet tegen u. Nee, maar ik denk dat het zit, zit meer het heeft een psychische effect. Hè? Het heeft, Het zit allemaal tussen de oren, denk ik. Dus ik neem in mijn gedachten al die mensen mee. Ze gaan met u mee en je ja, zit daar precies. niet alleen. En die denken aan mij. En uh, ik denk aan hun. Dus het, het is niet zo alleen, zeg maar. Goed. Nou, wanneer gaat u vertrekken? De bedoeling is, de vertrek dat was eh, in november, wij... Eh, dus ik het net aangaf, wij willen graag meer tijd besteden om uh, die dingen goed te gaan goed testen. En dan hangt van de uitkomst uh, van de testen uh, af. Oké, okay, nou heel veel succes en ja. uh, ik hoop dat het het dus haalt. Ja, bedankt. Wij uh, nemen afscheid van uh, Kirsten Verdel. Kirsten, ga je nog naar Amerika binnenkort? Uh, ja, we gaan de week van de verkiezingen uh, met de Volkskrant uh, op reis. Uh, samen met Femke Halsema, waar we een reis en uh, de verkiezingen van heel nabij gaan volgen. Oké, okay, veel plezier daarbij, dankjewel. En straks uh, na drieën zijn we bij u terug, onder meer met uh, Anthony Fouten. Die gaat een appeltje schillen over de bezuinigingen op de ontwikkelingshulp. Eerst het laatste nieuws. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu.